7 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. Op het politiebureau in Haren hebben 25 mensen aangifte gedaan... van schade, vernieling en diefstal. Dat is volgens de politie veel voor één dag. Het bureau in Haren was vandaag speciaal open... voor de nasleep van de rellen van vrijdag. Er waren geen relschoppers die zichzelf kwamen melden. 22 keer is er aangifte gedaan van vernieling... twee keer van diefstal en één keer van mishandeling. Drie mensen brachten foto's en videobeelden van de rellen. En er melden zich twee nieuwe getuigen. Verder kwamen er veel inwoners van Haren even binnenlopen om hun verhaal te doen. De politie had daarvoor mensen vrijgemaakt. Van de 36 mensen die tijdens en na de rellen zijn aangehouden zitten er 35 nog vast. De vergoeding van de zorg in Nederland moet grondig veranderen, vindt de Sociaal Economische Raad. Zo moeten ouderen in een instelling meer zelf gaan betalen voor hun huisvesting en maaltijden. Het staat in een stuk dat een cer commissie publiceert met het oog op de kabinetsformatie. Uit de AWBZ zou alleen nog de echte en intensieve zorg betaald moeten worden. Ook lichtere zorg moeten gebruikers zelf betalen, schrijft de SER. Op de eerste dag dat het vernieuwde stedelijk museum in Amsterdam weer open was voor het publiek... heeft het museum 4.500 bezoekers getrokken. De eerste bezoeker zat om vijf uur vanochtend al voor de deur. Bij de opening om tien uur stond er bij de ingang een rij van 150 meter. Het Stedelijk Museum was sinds 2004 dicht voor een grootscheepse verbouwing en uitbreiding. De collectie bestaat uit 90.000 kunstwerken... op het gebied van moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Wielrenner Philippe Gilbert is in Valkenburg wereldkampioen op de weg geworden. De Belg sprong op de laatste beklimming van de weg en bleef in de laatste kilometer uit de greep van de achtervolgers. Het zilver was voor de Noor Boazan Hagen. De Spanjaard Valverde werd derde.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 Alleen met meer leden kunnen we dat voorkomen. Steun Max en word lid voor slechts 5,72 per jaar. En ontvang een mooi welkomstgeschenk. Bel nu 0900 405 x 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Dit is Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Met Harm Ede Botje. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Wat was het belangrijkste buitenlandnieuws van vandaag? Dat er in Wit-Rusland een verkiezing gaande is waarbij gedemonstreerd wordt... dat in Marokkaanse gevangenissen wordt gemarteld, al dus de VN-rapporteur? Nee, volgens ons was dat niet het belangrijkste nieuws. Dat nieuws stond op de website van het Duitse tijdschrift Der Spiegel. En u zult er vast, u zult er vast nog meer van horen. Het Griekse begrotingstekort blijkt meer dan twee keer zo groot... dan tot nu toe werd aangenomen. 20 miljard euro maar liefst. Dat staat in gelekte stukken van de trojka... de vertegenwoordigers van het IMF, de Europese Bank en de Europese Unie. Steeds weer nieuwe verrassingen daar in Athene. Wat zullen ze in Brussel wel niet denken? Hoe kan je samenwerken met politici die zaken achterhouden? Dat er nu gelekt is, lijkt een signaal aan de financiële markten. Gaat Griekenland toch de euro verlaten of komt er een Brusselse oplossing... waar ook Mark Rutte en Angela Merkel mee kunnen leven? Het zijn de favoriete plekjes van de Russen in Limassol. Hier aan het strand, de Dream Café. Grote appartementencomplexen met uitzicht over de zee. De Russen van Cyprus. Bijna allemaal zitten ze hier in Limassol. Vanavond kijken we niet naar Griekenland, maar naar een ander Europees land waar de nood hoog is. Cyprus. Ook dat land heeft aangeklopt in Brussel. Maar, en dat is opvallend, ook in Moskou. Zometeen een reportage en een gesprek met Europarlementariër Marietje Schaken... over het land dat van twee walletjes eet. Dat zometeen. Nu eerst... Somalië. In de hoofdstad Mogadishu zit onze collega Rick Delhaas... die bezig is met de reportage. Het leek er zo rustig de laatste tijd. Maar de extremisten van Al-Shabaab lieten van zich horen. Donderdag een zelfmoordaanslag voor de deur van een theater... waarbij 18 doden vielen. En gisteren werd er een nieuw gekozen parlementariër vermoord. Aan de telefoon Rick Delhaas. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe beweeg jij je door een stad waar het zo gevaarlijk is op dit moment? Uh, nou, ik kan geen stap uh, verzetten zonder uh, bewakers. Uh, als ik uh, niet al te ver ga, soms uh, maar 200 meter, 300 meter in een geblindeerde auto, dan krijg ik er twee of drie mee. Ga ik verder weg en ga ik naar een plek die uh, ja, wat minder onder controle is, dan uh, heb ik er zeker zes bij me. Uh, Ik uh, mag niet. Op straat in de auto stappen, dus de auto rijdt de compound op. Dan moet ik instappen, dan gaat de poort weer open. Dan rijden we naar buiten, en dan kan ik op de volgende uh, in, in de volgende compound weer uitstappen. Ja. Dus het is uh, het niet is maals, ook een omslachtig, nee. nee. Maar als je baaf had zich toch teruggetrokken daar uit Bogotishu, dus ja, al shabaab is uh, zeg maar uh, verjaagd uit uh, Mogadishu. Ze hadden tot een aantal maanden geleden nog een paar wijken in handen. Uh, ze zijn een uh, paar maanden geleden dus de hele hoofdstad uitgejaagd uh, en ook um, zeg maar in kleine plaatsen rondom Mogadishu. Uh, en wat ze nu doen is dat ze, ja, ze hebben geen, dat territorium hebben ze niet meer in handen. Een aantal van hen hebben zich overgegeven, maar andere scheren hun baard af trekken een lange broek aan en mengen zich onder de bevolking. Zijn dus niet te herkennen en, en uh, zijn een heel groot gevaar... doordat uh, dat ze aanslagen plegen. Ja, is het geweld alleen een je te wijden? Of zijn er ook andere spoilers, zoals dat heet? Nou. Het, het is natuurlijk wel uh, interessant als je nog een afrekening hebt lopen, uh, dat je dat uh, nu doet en uh, dat dat wordt toegeschreven aan Ansjebat. Dus de verdenking is wel dat een aantal van de incidenten uh, ook aan anderen toegeschreven kunnen worden. En jullie krijgen natuurlijk uh, nou ja, zeg maar de grote, uh, uh, het grote nieuws te horen, maar ik heb de lijst nog gezien, even ingekeken van hulporganisaties. En het is werkelijk waar iedere dag uh, één of meer incidenten. Ja. Het gaat van Granaten in restaurants gooien. Um, afrekeningen met politieagenten. Ja, tot aan een veldorde aanslagen. Ja, uh, de komst van het nieuwe parlement zorgde toch voor voorzichtige euforie onder de Somalische diaspora. Ook hier in Nederland. Vanmiddag vieren zij in Den Haag de komst van de nieuwe president. onder de leus nieuwe hoop. Het lijkt me dat ze die verwachtingen iets moeten bijstellen. Nou ja, kijk, dat is het merkwaardige, want ik, ik kom hier ook allerlei uh, Nederlandse Somaliërs, maar uit uh, ja, Canada, uit Engeland tegen, uh, die zijn hier bezig om uh, winkels te openen, om grond op te kopen, restaurants te beginnen. En het is zo ontzettend moeilijk om je voor te stellen dat ze zo enthousiast zijn, zo veel, enorm veel hoop hebben. En het is natuurlijk ook een, een kans uh, die uh, eentje in, in 21 jaar, um, terwijl je... Ja, de rommel en, en de ellende om je heen ziet. En, en ja, zeg maar de aanslagen van Al-Shabaab. Ja, dankjewel, Rick Delhaas. Volgende week horen we je reportage vanuit Mogadishu. Tot dan en pas een beetje op jezelf. <treeks> Ondertussen in Parijs, Boulevard de la Bastille. Au service public de tout pas, à la République de tout pas, au service public de tout pas, à la République de tout chef pas, au service public de tout pas, à la République de tout chef pas, au service public de tout pas. Hallo, publiek U hoorde het onversneden geluid van over de hele wereld. Opgenomen door geluidskunstenaar Cilia Erens. Deze mini-portretten zijn met een speciale techniek opgenomen... zodat u een, uh, een soort 3D-ervaring heeft... als u ze met een koptelefoon op beluistert. Alsof u zich op de plek zelf waant. Straks rond half acht nemen we u mee naar New York. Het is een Russisch begrip, maar inmiddels een Europees fenomeen. De trojka. Het staat voor controleurs uit Brussel, het IMF... Het IMF de Europese Unie en de Europese Centrale Bank... die in probleemlanden als Griekenland en Spanje op inspectie gaan. Sinds kort zit ook Cyprus in geldnood. En de regering van dat land heeft om hulp gevraagd. Maar deze keer is er iets bijzonders aan de hand. Er melden zich op het eiland niet één, maar twee trojka's. Eén uit Brussel en één uit Moskou. De Russen, die de afgelopen jaren flink in Cyprus hebben geïnvesteerd... hebben er belang bij dat ze controle over het eiland houden. Een reportage van correspondent Tijn Zadé... over een schimmig schaakspel in de Mediterranee. Het zijn de favoriete plekjes van de Russen in Limassol...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 Een Handdoeken voor 2,50 euro een dag, opschriften ook allemaal in het Grieks en in het Russisch. En verderop in het centrum de grote Russian Commercial Bank onlangs opgezet. publicity. we RCB bank in Limassol, you take uh, Toen de collega's van de Deutsche Wellen er met camera's langs gingen... waren ze nou niet bepaald welkom. Parusky. Anastasia. Anastasia, is het heel erg makkelijk voor een Rus om hier een zaak op te zetten? Yes, very easy. The percentages in the bank, it's it's less. I mean, they can keep their money here. En ze betalen niet veel voor the percentage van de kopen. Als je nou hier zo langs de kustlijn kijkt... Hè, de grote hotels en de appartementencomplexen met uitzicht op de zee... is dat ook allemaal in Russische handen? Let's say 80%. 80%. 80%. 80%, 80 daarvan is in Russische handen. Wat doen de Cyprioten dan? Nothing. Having fun. Coffee. Taking money from government. Niks. Ze drinken de hele dag koffie, frappe. Ik every day all, day, all day, all night. I think that Cyprus people are lazy. De economie is According to central bank's figures, uh, the, the total deposits in Cyprus uh, in 2011 were amounted to 70 billion euros. 70 miljard euro staat hier op banken in een land met amper 800.000 inwoners. Quite a lot. Yes, it is quite a lot, because we are. Uh, het Cypriotische collega is gespecialiseerd als het gaat om uh, financieel nieuws. Wat is het aandeel van Russisch geld van die 70 miljard euro die hier op banken staat? Nearly a quarter of those are from Russian uh, business people or investors. Een kwart van die 70 miljard, dus uh, nou, bijna 20 miljard. Met al dat geld hier op de banken. Waarom heeft Cyprus dan zoveel problemen? Waarom hebben ze geld nodig? Een bail-out? de well, antwoord is simpel en very very easy. Deze uh, money are not ours. They are deposits to de banks. 70 miljard euro staat er dus hier op de banken op dit eiland dat momenteel de Europese Unie voorzit. Maar toch heeft de Cypriotische staat een probleem. Ze hebben geldtekort. Ze moeten eigenlijk ook aan het infuus, aan het infuus van wellicht het permanente noodfonds. Maar daar hebben de Cyprioten eigenlijk geen zin in. Ze hebben geen zin in die wurgende voorwaarden, in die wurggreep waarin Griekenland terecht is gekomen. Dus zoeken ze hulp van anderen. Misschien dat de Russen ze willen helpen. Oh. Rusland heeft al die tijd zijn neus opgehaald voor de problemen in Europa. Maar nu ineens, op dit kleine eilandje, willen ze toch wel eventjes een rol spelen. There's no activity today that doesn't have to do with money. Theo uit Cyprus, Kyriakos Triantafyllides, unfortunately or fortunately, I don't know, but that's how things are. Uh, there might be common interests voor de Russians en de Cypriots. Alles draait om geld, had de Griekse europarlementariër Triantafyllides me in Brussel daags voor mijn vertrek gezegd. Dat de Russen de Cyprioten te hulp schieten is in wederzijds belang. Triantafilides is communist. Net als de Cyprische president, die zijn studentenjaren doorbracht in communistisch Moskou. Met het nieuwe Rusland kan de Cyprische president nog altijd goed door één deur. En dus klopte hij in Moskou aan voor hulp, toen zijn eiland in het kielzog van Griekenland in geldproblemen kwam. Daarnaast heeft Cyprus ook Europa om financiële hulp gevraagd. Moet kunnen, zegt de minister van Financiën. Minister Charlie, are you still negotiating with the Russians about a possible bailout? An application had been submitted on a political level to uh, We hebben officieel een verzoek ingediend bij de Russen. Het staat helemaal los van de troika lening. Ofwel een aanvraag bij de Europese partners, waar we ook over onderhandelen. Het is niet zoals like de um, Troika loan die we are negotiating at the moment. If it comes, we will deal with it in the same way as we will deal with the uh, uh Troika wat de beste optie is voor Cyprus geld uit Europa of uit Moskou zo kijken we er niet naar I don't think we look at it like that we ask for financial assistance and therefore um, we will deal with as I said in the same way what is in the interest of the Russians to help you out uh, Russia and Cyprus have a very long standing relationship a political relationship which is going on for many many many years back possibly up to 40 or 50 years waarom zijn de Russen eigenlijk zo geïnteresseerd daar moet u niets achter zoeken. Cyprus en Rusland hebben gewoon al decennia lang een hele goede verstandhouding. Nothing more than that, but I think I'm being called for the interview. So thank you very much anyway. Een Europese trojka van Commissie, van Europese Centrale Bank en het IMF haalt deze dagen de Cyprische staatshuishouding overhoop. Ze doen dit ter voorbereiding van een eventuele lening uit het noodfonds. Maar tegelijk houdt Cyprus dus hulp uit Moskou achter de hand. Ze hopen dat Moskou wat minder streng is dan Europa... maar dat is een vergissing, zegt Mantos Mavromatis. Dit is not going to be gratis gift to Cyprus. Hij is de voormalige directeur van de Kamer van Koophandel... en spin in het economische web op het eiland. De Russen doen hier graag zaken vanwege het gunstige belastingklimaat... zegt Mavromatis. Het is ook in hun belang dat Cyprus weer gezond wordt... Ik denk dus dat de Russen ook condities zullen stellen. Net als de trojka uit Europa. Ik zou me pas zorgen maken als de Russen het ons makkelijk maken. Want ga er dan maar vanuit dat ze op andere terreinen iets van Cyprus willen. Dus ze zouden vanuit Moskou Cyprus dan meer onder druk kunnen gaan zetten op allerlei terreinen? Of course. Rusland zou wellicht aanspraak willen maken op een deel van de gasvoorraad... ...die onlangs in de wateren rond Cyprus is ontdekt. Russia may want to have a special treatment concerning the exploitation of natural gas. Alex, uh, Alexander, Sasha. Sasha. The economy is basically based on Russian business Yeah, There's a lot of profit from Russian companies and stuff. De hele economie hier is uh, helemaal gestoeld op uh, Russen, Russische zakenmensen. Gazprom um, is trying to have um, a stake in as well. Amanda Poel van het Europese beleidscentrum, een Brusselse denktank. Er is een enorme gasbel gevonden in de wateren rond Cyprus... Is het de Russen daarom te doen? Well, I think Russia likes to expand its influence anywhere it can, frankly speaking. But of course, when there's oil and gas at stake. Als het even kan probeert Rusland overal voet aan de grond te krijgen. En zeker als er olie en gas in het spel zijn. Een aandeel krijgen in het Cypriotse gas zou de moskouse positie op de Europese markt aanzienlijk verstevigen. So it's, it's also going to have a stake there, um, which is going to keep it in the EU market. So that could be a factor. Kiezen voor een lening uit Brussel of uit Moskou hangt dus mogelijk af van een gasdeal met de Russen. Kiest het eiland alsnog voor Moskou, dan loopt Europa flinke imago-schade op. De hele wereld is er dan getuige van hoe een EU-lidstaat, nota bene het huidige voorzittende land, om cash moet bedelen in Moskou. Maar zoals voor wel meer Europese lidstaten geldt, is voor Cyprus het eigen belang groter dan het Europese belang. Own interest first um, and the image of the EU second. Ik denk niet dat de Cyprusse president er één nacht minder om slaapt als het geld straks toch uit Moskou komt. So I don't believe you know Chris, President Christofias or any other Cypriot uh, government representatives will be losing too much sleep at the end of the day if they find themselves having to take the money uh, from the Russians. CD, vanaf Cyprus, met een ongelooflijk verhaal... wat uh, nog niet vaak is verteld. Uh, uh, voor mij was het in ieder geval helemaal nieuw. Hoe de Russen Cyprus overnemen. Hier aangeschoven is... Marietje Schaken, Europarlementariër van D66... heeft meegeluisterd naar deze reportage. Wat vind je hiervan? Nou, het is wat, wat die uh, minister die geïnterviewd werd zei. Die zei de minister van Financiën? Hè? Ja, precies. Die zei, uh, nou, er zijn eigenlijk verder geen politieke consequenties aan. Uh, daar hoeft u zich verder helemaal geen zorgen over Wij te maken. Wij gaan naar Moskou toe en Brussel vindt dat prima. Hè? Ja, en het ja. gaat puur om, om financiën en u hoeft zich geen zorgen te maken. En dat is natuurlijk uh, uh, absoluut naïef, die opmerking. En uh, hij weet echt vast beter. Cyprus ligt op een uh, belangrijk punt uh, in de Middellandse Zee. En de belangen ten aanzien van het Midden-Oosten bijvoorbeeld... tussen de EU en Rusland liggen echt haaks op elkaar momenteel. En de invloed van Rusland op Cyprus is al groot... en die moet wat mij betreft niet groter worden. Mm -hmm. uh, je ziet dat Rusland hier gebruik maakt van uh, onrust in de EU... Maar op het moment dat uh, mensen solidariteit van elkaar vragen... landen die in de problemen komen, hameren steeds op die solidariteit. Dat hoor je ook steeds van Griekenland. Dan kun je natuurlijk niet uh, een beetje gaan shoppen... Uh, tussen, tussen Moskou en, uh, uh, en Brussel en in de internationale gemeenschap. Dus ik vind het echt problematisch. En uh, Cyprus is inderdaad nu voorzitter uh, van de EU. Uh, dit kunnen ze zich eigenlijk niet permitteren. Nee, maar ze liggen al aan het en van Moskou. Ze krijgen daar al geld. Ik bedoel, het is al gaande. Nou, er is natuurlijk ja. op de markt van alles gaan, ja. Maar dat is nog wat anders dan uh, het oplossen van de overheidsfinanciën. Ja. Dus ik denk dat de EU een stevig gesprek moet gaan voeren met de Cyprioten. Dat dit gewoon uh, echt een belangenverstrengeling wordt. Mm -hmm. Het punt is natuurlijk ook, uh, dat kwam in de reportage deels naar voren... Uh, onder welke voorwaarden die leningen dan zullen kunnen plaatsvinden. En de kans is groot dat Moskou gunstigere leningen wil bieden om daarmee de invloed uh, te vergroten. Het eigen belang van de Russen gaat uh, altijd voor in het buitenlandbeleid. En dat neemt hele cynische vormen aan. Ja. Uh, Rusland gaat bijvoorbeeld door met het leveren van wapens aan Assad in Syrië. We hebben eerder deze zomer uh, of dit jaar ook nog uh, een akkerfietje gehad rondom uh, Cyprus wat heel problematisch was, waarbij Russische schepen met wapens aanlegden in Cypriotische wateren en daarna uh, op, op goede belofte eigenlijk uh, weer zijn laten gaan en uh, hadden beloofd om niet naar Syrië te gaan. En ze deden het toch En het toch hebben gedaan. Maar dus wat, daar wat... zie je dat die belangen uh, een wezenlijke impact hebben. Dus dat Rusland daarmee wegkomt, dat Cyprus dat uh, toch oogluikend toestaat. Ja, en kwalijke dat... zaak, maar wat moet Brussel doen? Moet Brussel zeggen, we stoppen met de, we gaan geen lening geven aan Cyprus. Laat ze maar zitten dan. De nou, voorzitter dat... van de EU. Nee, ik denk dat, uh, dat de EU aan heeft gegeven hoe groot het belang is... om de Unie bij elkaar te houden. Om de financiële en economische problemen uh, gezamenlijk op te lossen. Dat is ook heel erg belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat uh, Cyprus daaraan meedoet... en geen dubbelspel speelt. Dus ik denk dat dat heel duidelijk moet worden gemaakt... En uh, ja, Cyprus is een klein land, maar kan op deze manier uh, grote schade aanbrengen. En dat lijkt me uh, absoluut niet de bedoeling. Nee, maar we moeten we vanuit Nederland, de Nederlandse regering, nu demissionair, we krijgen een nieuwe regering. Die zijn heel strak en streng, of in ieder geval Rutte, op Griekenland de afgelopen tijd geweest. Uh, in de campagne heeft zich laten verleiden tot uitspraken waar hij misschien later spijt van krijgt. Moeten we niet ook heel erg strak en streng gaan letten op wat er daar rondom Cyprus gebeurt? Het zou goed zijn als er vanuit Nederland veel uh, actiever werd meegepraat in Brussel. We zijn ontzettend op onszelf gericht, zeker ook uh, in de verkiezingstijden. En er zijn inderdaad uh, door Rutte heel vaak dingen gezegd die hij niet waar kon maken... omdat hij daar graag kiezers mee wilde overtuigen. Dat is een hele kwalijke zaak. Wat het allerbelangrijkste is, is dat Nederland uh, weer mee gaat praten... en uh, ambitieus de problemen in Europa gaat oplossen. Want dat is in ons belang. Mm -hmm. uh, en daar horen ook uh, de problemen van Cyprus bij. Maar wat gaat de Europarlementariër Marietje Schaken in het Europarlement doen aan deze kwestie? Wat kan je doen? Nou, Ik ga uh, in meer detail uitzoeken of dit illegaal is. Dat is heel erg uh, essentieel. Er zit een artikel in het Europese verdrag... waarin staat dat uh, de uh, gemeenschapsgedachte solidariteit... Uh, niet gebroken mag worden door een van de lidstaten. En ik denk helaas, hoe graag ik ook zou willen... dat hier echt hard uh, tegen ingegaan kon worden... dat het niet illegaal is. Uh, dus ik denk dat dit via diplomatieke weg uh, moet worden opgelost. En dat het ook aangeeft... en dit is iets wat alle Europese leiders ter harte moeten nemen... dat een zwakke EU, een verdeelde EU keihard uit elkaar wordt gespeeld door andere wereldspelers... die lang niet altijd uh, eensgezind zijn met Europa, zoals Rusland. Dus dit is voor iedereen, en zou ook voor Rutte... en voor alle anderen die uh, daar invloed op kunnen uitoefenen... een teken aan de wand moeten zijn... dat Europa sterk, gezamenlijk, uh, de problemen moet oplossen. Hartelijk dank. Marietje Schaken, d 66 europarlementariër over de zorgwekkende ontwikkelingen in Cyprus. Berichten uit Blogistan. Gaan we naar onze rubriek Berichten uit Blogistan... waarin we een buitenlands nieuwtje bekijken door de ogen van bloggers dat het Engels Koningshuis een stormachtige verhouding met de media heeft mogen bekend zijn. Wie de afgelopen weken niet tenminste één koninklijke borst of bil voorbij heeft zien komen... moet wel in een grot hebben geleefd. Maar waar Kate een rechtszaak won tegen het Franse roddelblad Closer over de toplessfoto's... en naaktloper prins Harry werd berift door zijn vader... kreeg een ander koninklijk relletje in de Nederlandse pers minder aandacht. Aangeschoven is collega Ellen van Dalen. Waar gaat het om? Het gaat om de brieven van prins Charles en dit keer niet om zijn liefdesbrieven. De kroonprins bestookt al jaren ministers met zijn ongezouten mening, zo blijkt. En de Britse krant The Guardian die vindt dat deze black spider memo's, zoals ze ze noemen, naar, <coughs> naar het hanenpoten handschrift van de prins, dat die openbaar moeten worden. Ja, zeven jaar geleden spande het dagblad een proces aan tegen de staat. En deze week haalde de krant haar gelijk. Het Britse volk, zo oordeelden de rechters, heeft recht om te weten hoe en wanneer de prins het overheidsbeleid heeft beïnvloed. En de inhoud van de brieven is nog niet bekend, maar over de rechtelijke beslissing, daar wordt op internet volop over gediscussieerd. En de meeste Britten die lijken het eens te zijn met de rechters. Zoals een lezer die schrijft onder de naam... Differentieft en die een reactie achterliet op de Guardian-site. Vergeet het titel van Kate. Laten we het dus hebben over de buitensporige bedreiging van de Windsors voor onze democratie. Heel goed dat de Guardian heeft volgehouden om duidelijk te maken hoe groot hun invloed is. Hopelijk is dit het begin van een eerlijke discussie over de overheidssteun die het koninklijk huis geniet. Hoe ongezouten is die mening van Prins Charles eigenlijk, Ellen? Nou, nogal. Hij heeft uh, uh, soms een controversiële mening... En dat blijkt uit eerdere interviews wel, mediaoptredens. En zo is hij voor holistische geneeskunde. Hij is tegen genetische modificatie van gewassen... en tegen bezuinigingen in het leger. En hij heeft zich ook uitgesproken, smaak heeft hij over architectuur. En hij laat altijd van zich horen als hij het oneens is... met een of ander grote bouwproject. Nou, volgens goed gebruik mag de Britse koninklijke familie... zich daar niet mee bemoeien met regeringszaken. Een enkele uitzondering daar gelaten. Waar moeten we dan aan denken... Nou, bijvoorbeeld vorig jaar toen werd bekend dat de koninklijke familie vetorecht heeft tegen wetten die hun privébelangen kunnen schaden. En dat gaat dan over beslissingen over gokwetgeving tot de Olympische Spelen. En van tevoren wordt dan een briefje aan de prins gestuurd met de vraag van of die bezwaar heeft. En zo niet, dan heet het The Prince of Wales is content with the bill. Ook over deze regel moet de overheid nu meer openheid geven. Oké, okay, dus niet de koningin, maar de prins beantwoordt blijkbaar... dit soort vragen van de regering. Um, de roep om transparantie uh, die klinkt ondertussen heel logisch. Maar zijn er ook uh, Britse burgers tegen? Nou, Veel Engelsen die vinden het uh, veel gedoe om niks. En uh, een zekere pikwik die schreef op de Telegraph-site het volgende. Misschien staat Charles wel aan onze kant... Het klinkt gek, maar denk eens na. Hij had een vreselijke jeugd op kostschool. Later mocht hij niet trouwen met de vrouw van wie hij hield. Dat laat littekens na. We denken dat hij out of touch met het volk is of achter de bankiers staat. Maar als hij Julian Assange of Jean-Paul zou heten, zouden we een held van hem maken. Ja, dit is uh, even een andere blogger dan, uh, dan we dachten. Dit is het uh, van Die En Die. En uh, ja, wat ik eigenlijk wil laten zien aan een, een, uh, deze uh, blog... is dat uh, niet eigenlijk iedereen er zo over denkt. En dat sommige mensen zeggen van... Uh, uh, misschien doet de overheid zo omdat ze zelf iets te verbergen hebben. Uh, dus ze nemen het ook op voor Charles. Ja, ik ben ondertussen wel benieuwd naar die Black Spider memos. Al was het alleen maar om dat handschrift van Charles te zien. Wanneer, wanneer komen die nou? Nou, dat moet binnen een maand moet het openbaar worden gemaakt. En uh, dat, dat gebeurt dus alleen als de overheid zelf niet in hoger beroep gaat. Mm -hmm. Maar gaan ze dat doen? Uh, ja, dat weten we nog niet. Uh, let wel, het gaat trouwens alleen om brieven uit 2004 en 2005. Latere brieven die zijn beschermd door het zogenaamde Prins Charles-amendement. Uh, waarin staat dat ze pas over twintig jaar of vijf jaar na de prins zijn dood mogen worden gepubliceerd. Ja, dus het Koninklijk is bezig geweest om de zaak af te timmeren. En daarmee hebben ze steun gehad van de Britse regering. Dankjewel, Ellen van Dalen. Zometeen, na half acht, veel Latijns-Amerika hier bij Bureau Buitenland. Correspondent Edwin Koopman komt dan praten... over de aanstaande verkiezingen in Venezuela in oktober. Gaat Hugo Chavez, de brulboei van de Cariben, het opnieuw flikken? En een gesprek met fotograaf Teunvoeten... die naar de Mexicaanse stad Ciudad Juarez afreisde. De frontlinie van de drugsoorlog. Ondertussen in... New York, Zuccotti Park... Versneden geluid uit New York, opgenomen door geluidskunstenares Silia Erens. Meer van deze stadse geluiden van over de hele wereld kunt u terugluisteren op onze site VillaVPRO.nl Dit is nog steeds Bureau Buitenland van de VPRO en u kunt ons volgen op Twitter @bbvpro. Het komende half uur gaan we het hebben over Latijns-Amerika, zoals gezegd. Zometeen Mexico, nu eerst Venezuela. Nooit eerder was de kans zo groot dat er een eind komt... aan de linkse revolutie van president Hugo Chavez. Over twee weken, op 7 oktober, zijn er presidentsverkiezingen. En nog niet eerder naderde de oppositie... de Caudillo van Carac Caracas zo dicht in de peilingen. Hier aan tafel Latijns-Amerika-correspondent Edwin Koopman... auteur van het vorig jaar verschenen boek De Oliekoning... dat een ontnuchterend beeld schetste van de heer Chávez, die zijn grip op de realiteit lijkt te hebben verloren. Welkom Edwin. Dank je. Um, Chávez doet alweer voor de vierde keer mee aan de verkiezingen in Venezuela... Kan je heel even kort schetsen wie de man is? Ja, nou ja, president van Venezuela sinds 1998 aan de macht. Uh, aan, aan de macht gekomen wegens de corruptie van de oude partijen, de politieke partijen... maar nu zelf eigenlijk... Toen, toen echt populair. Ja, ja, nog steeds heel populair. Want ja. Uh, ja, hij heeft uh, nou ja, veel gedaan voor de armen. En dat is de reden dat hij nog steeds toch wel vooraan staat in de peiling ook. Ja, we hebben uh, dus die verkiezing op 7 oktober. Maar er uh, is nu wel een oppositiekandidaat, Enrique Capriles, uh, sociaal-democraat. En die nadert hem steeds dichter. Het, is echt, het ja. wordt een race. Ja, het, het, het, het lijkt een beetje op, uh, op wat we hadden met Samson en, en Rutte. En de vraag is, gaat hij het net halen of gaat hij het net niet halen? Ja, het is te wijten aan de zwevende kiezer... die uh, tot nu toe altijd de, de macht heeft gehad in Venezuela... en altijd op Chaves heeft gestemd. En nu een beetje, een beetje kennelijk toch oppositie wil. Zijn de verkiezingen eerlijk? De verkiezingen zelf zijn uh, in de afgelopen tien jaar eerlijk geweest, okay. maar wat niet eerlijk is, is de wat daar vooraf ging eigenlijk. Dus het proces dat we nu zien, uh, Chavez heeft alles geld in de handen, de hele media, media is aan de handen ja. van hem. Nou ja, en hij heeft natuurlijk uiteindelijk ook zijn charisma mee. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon wel eerlijk. Ja. Um. Waarom zijn deze verkiezingen zo belangrijk? Ik bedoel geopolitiek. Omdat Chavez gewoon een, stabiele factor, een instabiele factor in de regio blijft. Uh, uh, laat ik zeggen, Venezuela blijft. Dus voor, voorheen was dat Chavez die uh, onrust stookte in de regio. Maar gek genoeg is nu juist de presentie, de aanwezigheid van Chavez een stabiele factor geworden. Want je weet nu wat je aan hem hebt. <laughs> en zal het verdwijnen van hem, hetzij door verkiezingen nu... of hetzij door de ziekte, de kanker waar hij dus aan heeft geleid of aanleidt. Ja. Dat weten we niet precies. Uh, zal, uh, kan grote gevolgen hebben voor, ja, voor de stabiliteit van het land en daardoor van de hele regio. Ja, Waarom is hij nog steeds zo populair? Je noemde net wel even ja. dat hij kampioen van de armen is. Ja, nou, hij heeft veel geld gedaan voor de armen. Onder andere veel geld uitgedeeld, sociale programma's... Uh, waar ze natuurlijk heel veel aan hadden. Dat kon hij dankzij de hoge olieinkomsten. Hij heeft alle media in handen, zoals ik al zei. En de mensen, ja, ze, ze vallen voor hem. Hij heeft dat maar Hij brult over die menigte heen en ze voelen, hem, uh, ze voelen zich verwant aan die man. Hij, hij gedraagt zich als een broer voor die mensen. Ik heb daar een, een, een korte impressie van gemaakt... van hoe die mensen over hem denken en hoe zij hem zien. Tegen de gillende menigte roept Hugo Chavez dat hij de kandidaat is van de armen... de kandidaat van het volk. De vaandeldrager van de Bolivariaanse revolutie... ...verkondigt een Cubaans socialisme, onteigend land... ...nationaliseert de economie, scheldt op de Amerikanen en op de elite... ...en is nog lang niet van plan... ...om op te stappen. Maar over twee weken is het weer zover. Op 7 oktober mogen de Venezolanen weer ja of nee zeggen... ...tegen een volgende zes jaar met Chavez Tot 2018. We stemmen allemaal op Chávez, zegt deze vrouw, helemaal in het rood. En ik ook, zegt haar vriendin, want ik, ik geloof in de revolutie. Dus de de oppositie, die pakken ons alles af wat we hier hebben opgebouwd. En dat bedoelt ze het onderwijs, gezondheidszorg en voedselsubsidies die Chávez uitdeelt aan het volk. muerte, Is het leven van de mensen verbeterd? De para acá, De para acá, te puedo decir que Ja, in alles is het leven verbeterd hier, zegt deze meneer. Dankzij Chávez heb ik een woning en ik doe hier mee met de samenleving. Vooral onder de armen is Chavez na al die jaren nog altijd razend populair. Dat kreeg hij voor elkaar dankzij zijn enorme charisma. Het geld uit de olie-export dat hij uitdeelt onder de armen... en niet te vergeten zijn permanente aanwezigheid op radio- en televisiezenders... die vrijwel allemaal onder controle staan van de president. Het is diezelfde tv waarop hij een jaar geleden vertelde dat er een tumor was verwijderd. Nog steeds weet niemand hoe lang Chavez nog te leven heeft. Maar zelf zegt hij weer kerngezond te zijn en in staat om de volgende zes jaar vol te maken. Een verslag hoorde u van Edwin Koopman hier aanwezig in de studio. We praten verder met je over de komende verkiezingen daar in Venezuela. En vooral waarom het nu zo ontzettend spannend lijkt voor de eerste keer in jaren. Dat lijkt dus deels te komen door de nieuwkomer, de sociaaldemocraat Enrique Capriles. Wat voor iemand is dat? Nou, Het is een, een ontzettend jong succesvol politicus, een, een, een politiek wonderkind. Hij heeft wat van, van Mark Rutte, zeg ik wel eens, hij is jong, energiek, ongetrouwd en, en ongecompliceerd en goed lachs. En dat trekt de mensen aan. Er zijn veel mensen die uh, van Chaves af willen na ja, de corruptie, de, het geldverspilling. De economie van Venezuela is, gaat het slechtste van heel Latijns-Amerika, terwijl het land notabene olie heeft. Uh, dus ja, het is een, uh, een, een, een probleem, die economie, maar ook de veiligheid. Uh, Venezuela is gaan behoren tot de meest gewelddadige landen ter wereld. Uh, dankzij de ongebreidelde criminaliteit uh, er worden veel moorden gepleegd. En dat is volgens de ve meeste Venezolanen voor een deel ook aan Chaves te wijten. En wie gaat op hem stemmen dan? Nou ja, dat is de, met name Dus die groepen die altijd het lag afgelopen. 15 jaar, 14 jaar door het jaar zijn gemarginaliseerd. Dan heb je het over uh, ondernemers, de middenklasse, de hogere middenklasse, maar ook vakbonden, de kerk, alles eigenlijk, het hele, alle maatschappelijke, iedereen die bij maatschappelijke organisaties betrokken is en die uh, eindelijk eens wat anders wil dan ja, dat populistische gebrul en die graag willen dat het geld in plaats van wordt uitgedeeld aan de bevolking gewoon is, wordt geïnvesteerd in, in werk en infrastructuur en dat soort zaken. Ja, je hebt een verslag gemaakt ook uh, van de campagne van Capriles... eerder in februari. En laten we daar nu even gaan naar gaan luisteren. Hier langs de weg in een wijk van de hoofdstad Caracas... staan mensen te wachten op de verkiezingsstoet van Capriles. En daar komt hij aan, staande op de wagen... op een soort vrachtwagen, lachend en zwaaiend... Hola, ¿qué tal? Buenas de radio Ah, no Deze mevrouw wil niet op de radio. Ik vroeg waarom ze Capriles wil, maar ze zegt dat ze haar baan kwijtraakt als ze met mij praat. Oppositiesteun is hier niet zo handig voor je carrière. Hier staat iemand die wel wil praten. Bueno, tiene la voluntad, tiene el esfuerzo y ha que puede trabajar por el municipio y por el país. Hij heeft de kracht en de wil om dingen te doen en dat heeft hij in het verleden ook laten zien toen hij gouverneur was en burgemeester. Capriles heeft toen inderdaad heel goede dingen gedaan: scholen gebouwd en wegen aangelegd. Ik heb 22 jaar. Ik ben student van de UCB, de Universiteit Centraal van Venezuela. Ze is student en ze is 22 jaar. Een generatie dus die Venezuela nooit heeft gekend zonder Chavez. No, de no me Kan me daar niks van herinneren, zegt ze, maar ik weet wel dat ik dit helemaal niks vind. In een soort van uh, tent. Die over een grotere terras is gezet, van zijn, het terras van zijn campagnecentrum, geeft Enrique Capriles een persconferentie voor de internationale journalisten. Men zegt dat de strijd met Chavez een ongelijke strijd is, omdat de president veel meer geld heeft: namelijk het geld dat Venezuela verdient met de olie-export. Geld uit de staatskas dus. Maar ondanks die ongelijke strijd gaat hij winnen, zegt hij. Omdat de mensen verandering willen. Dat paard, zegt hij, is moe. Maar dit paard zit nog vol met energie. En dan wordt hier een vraag gesteld over de gezondheid van Chávez. Maar daar wil Capriles niks over zeggen. Hij ziet er goed uit de laatste tijd, zegt Capriles. En eerlijk gezegd ben ik daar blij om... En ik wens hem een, een lang leven toe, zodat hij met eigen ogen kan zien... hoe Venezuela zal veranderen. U luistert naar Bureau Buitenland. We praten verder met Edwin Koopman over de komende verkiezingen... op 7 oktober in Venezuela. En die worden dus spannender dan ooit. Edwin, hoe ligt Capriles, die oppositiekandidaat in Washington. In Washington, ja, nou, dat is dus een probleem. Want die, uh, Washington en, en Caracas, dat is de afgelopen jaren natuurlijk... haat en nijd geweest. Chavez doet niks liever dan op die Amerikanen schelden. Dus Washington, ja, die zit niks liever dan uh, de oppositie. Maar ik zou, het probleem is dat ze kunnen hem niet openlijk gaan steunen. Dat zou echt de dood in de pot zijn voor Capriles. Die zou daar meteen mee worden aangevallen door Chavez En die zou meteen, uh, nou, zeker zijn van zijn verlies. Dus uh, Washington houdt zijn mond. Ja. Je kunt ervan uitgaan dat ze ook niet financieren. Want als dat zou uitkomen, dat is echt het einde. ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dus ze stellen zich terughoudend op. Ja. En nu ligt het bij de andere buurlanden. Brazilië, Argentinië, nou, machtige naties. Ja, zeker. Brazilië. Heel belangrijk voor Venezuela. Uh, we weten van de Brazilianen. En dat zeggen ze nooit hardop. Maar we weten dat ze Chávez eigenlijk niet zo uh, fijn vinden. daar. Want ja, je hebt liever een bloeiende economie. Dan een, een, een, een slabber, e slubber economie die ze nu hebben. Uh, Dilma Rousseff uh, zal dat hardop zeggen. Van Brazilië, de ja. president van Brazilië. Is uh, goed bevriend met Hugo uh, met Chávez. Maar zal denken als hij misschien maar eens verlies, dat zou beter ook zijn voor ons, maar dat zal ze nooit zeggen. Er is in Ameri Latijns-Amerika een goede traditie van... niet inmengen in mekaars politiek en zeker niet tijdens de campagnes. En dat geldt ook eigenlijk voor, uh, voor Argentinië. Hoewel Cristina Fernandez, de president van Argentinië... Uh, die zou echt wel voor Chaves stemmen. En die zou het weer niet toejuichen dat de oppositie ja, ja. aan de macht komt. Dus Latijns-Amerika is verdeeld. Net zo verdeeld als dat ze altijd over Chaves zijn geweest. Ja. Laten we nou eens uitgaan van het idee dat de op dat die oppositiekandidaat gaat winnen. Um kan dat lukken? Ja, nou ja, de kans is dus nog nooit zo groot geweest, maar tegelijkertijd is het nog niet super waarschijnlijk dat het. Het hangt dus er vanaf of hij het nog gaat redden met de groei van zijn aanhang. En uh, als het lukt? Ja, als het lukt, dan eigenlijk heeft. Het klinkt een beetje raar, maar heeft Venezuela dan een, een probleem. Uh, Chavez vertegenwoordigt een, een soort continuïteit. Zou hij winnen, dan krijg je die continuïteit, weet je wat er gaat gebeuren. Maar het is de grote vraag dat uh, als die oppositie gaat winnen, of zij dan inderdaad terug zouden treden en die macht zouden overdragen aan de oppositie. Nou ja, uh, dat kan gepaard gaan met protesten, met, met rellen en met onrust. Ja, we hebben nog één fragment staan van opnames die hij maakte in Venezuela. Laten we daar even naar luisteren. Na de vorige verkiezingen zes jaar geleden... hief Hugo Chavez euforisch een lied aan. Het volkslied van Venezuela. Vuurwerk op de achtergrond. Een juichende menigte op de voorgrond. Zes jaar geleden won hij. Maar wat zal er gebeuren als hij dit keer verliest? We hebben dit pad met alle seriërs. Het is een democratisch, institutioneel. Ramon Aveledo is de coördinator van de verenigde oppositie. Hij is de man die erin slaagde om vrijwel alle partijen van links tot rechts bijeen te brengen achter één kandidaat. Venezuela Venezuela Venezuela is een republiek, zegt Aveledo. Geen privébedrijf. De strijdkrachten zijn van iedereen en zouden nooit toestaan dat er iets zou gebeuren dat niet strookt met de uitslag. De president zou het vervelend vinden om te verliezen, maar hij kan het niet tegenhouden. Ik denk ook niet dat hij het zou willen. De angst dat hij dan niet zou vertrekken is nergens op gebaseerd. Ik heb vertrouwen in de mensen. Wat Avelledo zegt verbaast niet. Hij is politiek te belangrijk in Venezuela om publiekelijk te speculeren over onbetrouwbaarheid van het regime. Maar de feiten stemmen niet gerust. Als de oppositie wint zal er grote onrust ontstaan, zegt de Hoer Chaves tijdens zijn campagne. Capriles heeft een geheim plan waarin staat dat alle sociale programma's onmiddellijk worden stopgezet. Daarmee riskeren ze een burgeroorlog. De kans op onrust is inderdaad reëel in Venezuela. Emotionele Chavez-stemmers zouden nooit het vertrek van hun leider accepteren. En ze staan tegenover een kapitaalkrachtige midden- en bovenklasse... die al ruim een decennium systematisch buiten de macht worden gehouden. En in beide kampen zijn radicale groepen actief. En bovendien is het wapenbezit in Venezuela ontzettend groot... wat nu al leidt tot een buitensporig hoog moordcijfer. Eerder deze maand braken rellen uit tussen aanhangers van Chávez... en de aanhang van de oppositie, met veertien gewonden tot gevolg. In Venezuela is dit beschouwd als een teken hoe fragiel de vrede is. Nou, als Chávez president af is, kan hij altijd nog een baantje nemen... als zanger in een koor. En laatste vraag, Edwin. Um, niet zozeer over de verkiezingen, maar over de man zelf. Hij heeft kanker gehad, is naar Cuba geweest, is eindeloos behandeld. Heeft hij dan een opvolger, mocht hij ons ontvallen? Ja, nou, Als hij sterft uh, tijdens zijn Amsterdamijn, dan zou de situatie eigenlijk nog veel ernstiger zijn. Want hij heeft inderdaad geen er is geen tweede man, er is geen opvolger. Dan krijg je nou ja, interne strijd binnen zijn aanhang, onder zijn partijgenoten. Uh, uh, de oppositie die zal roepen dat er nu verkiezingen moeten komen. Enzovoort. Dan, ja, ik, ik, ik zal het, het woord burgeroorlog niet gauw in de mond nemen. Maar een zeer uh, kritische situatie zal dan ontstaan. Ja, grimmig vooruitzicht in Venezuela. Dank je wel tot zover. Je blijft nog even hier in de studio zitten. Wij gaan namelijk nu uh, uh, naar Mexico, waar je ook regelmatig komt. Um we gaan het hebben over Teunvoeten. Hij werkte de afgelopen twintig jaar aan frontlinies van oorlogen in landen... als het voormalig Joegoslavië, Rwanda, Afghanistan, Tsjetjenië en Sierra Leone. En voor zijn laatste project reisde de fotograaf af... naar misschien wel de verschrikkelijkste plek op aarde op dit moment. De Mexicaanse grensstad Ciudad Juarez. Al een paar keer eerder ging Voeten naar deze stad... waar drugsbendes een oorlog met elkaar uitvechten. Elke dag vallen er gemiddeld tien doden. Deze week kwam Teunvoetens fotoboek over Ciudad Juarez uit... getiteld Narco Estado Drug Violence in Mexico. Jacqueline Maris ontmoette de fotograaf in de tuin van het Breda Museum... waar zijn Mexicaanse foto's staan opgesteld in groot formaat. Het gesprek wordt afgewisseld met fragmenten van een documentaire... die verslaggever Katie Sheriff in 2010 maakte. Juarez, late Bendeleden schoten gisteren in Ciudad Juarez een politieman en een cipier dood. Mijn vader verloor zijn twee dochtertjes van 8 en 12 jaar oud. Uh, een verkeerde plek, het verkeerde moment. Todo es... Una peligro. Een verslag uit de gevaarlijkste stad ter wereld. En hier zien we een uh, doodgeschoten man. Op een stoeprand uh, bloed uh, druipt omlaag. Er staat een soldaat met een groot geweer. En die neemt met zijn mobieltje gewoon een, een fotootje. Misschien een, uh, een souvenirfoto. Je hebt die moord zelf niet gezien? Die man lacht er gewoon. Uh, nee, ik heb heel veel uh, slachtoffers gezien. Maar ik heb uh, nooit moorden meegemaakt. Uh, die gebeuren heel vaak. Heel snel. En ik denk als je ter plekke bent en getuige bent... dat je met een beetje pech ook wordt, wordt meegenomen. Een jaar geleden bezocht ook Katie Sheriff Sirad Juarez. Zijn dit kogelgaten? Niet alleen drugscriminelen bleken het slachtoffer, ook burgers. Het gaat nu te gaan. Open doen. Cuidado. Oh. Niemand wil hier meer wonen. Nadie wil hier No. Luis is nog steeds aangeslagen. Imagina 14 mensen tiradas y. Nou, stel je voor, hier 14 mensen, 14 kinderen die hier dood liggen en tien gewonden. Dat is, dat is niet voor te stellen, zo vreselijk. Zijn dochter van 17 overleefde op het nippertje de slagpartij in dit huis. Ja, celebrando cumpleaños de un compañero, pues igual de 17 jaar. Mijn dochter was een verjaardagsfeestje aan het vieren. 17 werd hij jonger, net zoals zij zelf is. En ineens kwam de vader binnen en die riep. Pas op, er staan allemaal gewapende mannen buiten. Verberg je. Nou, toen kwam er een man binnen en die begon in het wilde weg om hem heen te schieten. En hij lette niet op wie die raakte, jongens, meisjes. Niemand werd ontzien. Ja, het, was, het was vreselijk, je wil niet weten. Allemaal bloed, mensen renden als gekken door de straten, er werd gegild. Het was een gekke huis hier. de gente loca corriendo para De Mexicaanse president Calderón zei meteen dat het een afrekening binnen de drugswereld moest zijn. Vader Luis is daar nog altijd laaiend over. Calderón, president. Contra este señor pendejo. Die idioot van een president. Hoe durft hij? Onze kinderen zijn scholieren die niks met bendes of drugskartels te maken hebben. Uh, er is een klimaat van wetteloosheid. 98% van de moorden wordt nooit opgelost. Omdat een hoop autoriteiten uh, soms ook betrokken zijn bij moorden. De werklading is gewoon te groot. De forensische detectives schieten van de uh, ene crime scene naar de andere. Maar er is ook een soort houding van... het zijn toch allemaal criminelen. Die criminelen vermoorden ze. Dus, uh, who cares? Gelegenheidsmisdadigers die zeggen van... We, we kunnen gewoon auto's kidnappen en mensen kidnappen... want we, de politie heeft toch de druk. En dan, dan krijg je een volledige anarchie en een recept voor een losgeslagen maatschappij. Dit overtreft alles. De woestheid van de oorlog, de vreedheid, de totale afwezigheid van elke ideologie. Het is gewoon een soort ultracapitalisme. Kijk, iedereen die een snauw poeder door zijn neus houdt, die, die subsidieert terreur in Colombia en Mexico. Een consumer boycott zou niet gek zijn. Ja, want voorlopig hebben we nog geen fair trade cocaïne. Nee. Als, als inderdaad. Uh, vroeger had je uitspannen. Boycott uitspannen of, of Granny Smith. Maar ik heb nog nooit zoiets gezien van boycott cocaïne. Maar vooral de manier waarop mensen gedood worden. Want hoe, hoe vermoord je iemand? Martel je hem of, of uh, zaag je zijn hoofd af? Of zaag je hem in tien stukken? En hang je die tien stukken aan, aan twintig lantaarnpalen? Maar heb je zulke dingen gezien? Uh, die ik ik van... heb uh, iemand gezien die. Aan een, daar zat ik in de foto uh, in het boek. Iemand die uh, naakt. Uh, Half open gesneden aan een, aan een brug hing En dat was een van de ergste dingen die ik, die ik heb gezien. Wanneer er totale barbarij heerst, is geweld het enige waar mensen nog op vertrouwen, zegt mensenrechtenactiviste Marie-Claire Acosta. Daardoor gaat het van kwaad tot erger. Unfortunately, I think that justice is on the losing side of things and sheer force is what is prevailing. Ik denk helaas toch dat het recht aan de verliezende kant staat en dat het geweld wint. Of Juárez zal leeglopen, de mensen vertrekken. Either that or people just leave. I mean, Ciudad Juárez is being emptied out. We ja, gaan zo nog even naar een hele mooie foto. Gewoon een hele mooie een rondborstige vrouw die over de baan hangt. Ze kijkt ontzettend lief en hartelijk en, en vrolijk. En uh, een paar mensen keken door mijn boek en zeiden... dit is in feite is maar één, één leuke foto en dat is deze foto. Uh, vroeger was Guarres, nou praat ik over zes, zeven jaar geleden... Was het uitgaanscentrum voor Amerikanen die de bloemtje kwamen buiten zetten. Tot de overkant ligt... Uh... El Paso, grote ja. universiteitsstad en ook een militaire basis. Nu is dat volledig... Uitgestorven. En het is triest om te zien dat het de hoofdstraat uh, waarin je dus dertig uh, barretjes hebt, dat er vijftien uh, van uh, gesloten zijn. Een andere vijftien, daar, daar zit twee of drie of vier man. Dat is ook gewoon de manier waarop een stad sterft. En mijn boek zijn niet alleen maar moordpartijen, maar ook van die, die desolate stadslandschappen tegen de schema waar je bijna niemand meer op straat ziet en waar echt, uh, wijze van spreken, de doem er, er afdruipt. En ik, ik vond het ook altijd heel eng om... Uh, ik kreeg er al een heel naar gevoel van. Maar vanwege de des desolaatheid? De desolaatheid, maar die, die, uh, gewoon de, uh, het onheil wat, wat, wat er letterlijk van die, van die lege straten afdruipt. Iedereen in het zie dat gewaar is, die heeft een rationalisatie waarom niks met hem gaat gebeuren. Sommige mensen zeggen van, oh, ik, ik, ik lijk net een Mexicaan, mij doen ze niks. Ik zeg van, ik ben blond, mij doen ze niks. <laughs> ik had zoiets, zoveel mensen worden niet vermoord. Ik ben een journalist, de afgelopen drie jaar zijn er in maar twee journalisten gedood. En nog nooit een buitenlander, dus daaruit deduceer ik dat mijn kansen om gekild te worden heel klein zijn. Of juist heel groot. Dat er eindelijk een buitenlander wordt vermoord. Het is inderdaad een compleet onzinnige redenering. Maar wat ik al zeg, iedereen heeft gewoon zijn eigen rationalisatie. Hè? Nee, maar kijk, eventjes serieus. Mensen die het meest gevaar lopen, zijn. Mensen die op de een of andere manier eh, toch wel met, met criminaliteit te maken hebben. En de journalisten, vooral de onderzoeksjournalisten... die de banden onderzoeken tussen de georganiseerde misdaad en de autoriteiten. En als je dat gaat onderzoeken, als je bijvoorbeeld zegt... de, de gouverneur van Chihuahua staat op de loonlijst van het Juarez-kartel, dan, dan speel je met je leven. En er is ook een ontzettende vorm van zelfcensuur onder de journalisten... want ze weten zoveel, maar daar schrijf niet over. Nee. Ze noemen geen naam, want dan weten ze van, dan, dan, dan, dan zijn we dood. Fotograaf Teunvoeter schetst een inkzwart beeld van de stad Ciudad Juarez. Zijn foto's zijn nog tot 21 oktober in het park bij het Breda Museum te zien. En zijn boek Narco Estado ligt in de winkel en wordt uitgegeven gegeven door Lano. Hier nog steeds aan tafel Latijns-Amerika-correspondent Edwin Koopman. Edwin, waarom vallen er daar zoveel doden onder burgers? Omdat ze het makkelijkste doelwit zijn natuurlijk. Kijk, de militaire politie zijn gewapend... hun collega's zijn ook bewapend. En uh, ja, dan, kun je, dan is het heel makkelijk om, om burgers neer te schieten. Makkelijker om bijvoorbeeld de familie van jouw concurrent uit te moorden... dan die concurrent zelf. Dat is één. En verder, de gruwelijkheid waarmee dat allemaal gebeurt... is een doel op zich geworden. Die, die, die bendes, dus drugsmafia wil laten zien aan de bevolking... aan de media, aan de, de regering vooral, wie de baas is daar. Mm -hmm. Nou ja, dus het, is, uh, veel, het heeft veel meer impact om uh, een kinderfeestje uh, een bloedpad aan te richten... dan om je collega neer te, uh, je concreet neer te schieten. Ja. Dus dat zijn uh, elementen die het maken dat ze, met name die, die burgers... die in die strijd zitten het slachtoffer worden. Ja. Hoe nu verder zou je denken daar? Uh, in juli won Enrique Peña Nieto de presidentsverkiezingen... en moet Felipe Calderón, dus zijn voorganger, dus een stapje terug doen. Hij begon die drugsoorlog hè, een paar jaar geleden. Op 1 december wordt Peña Nieto als president geïnstalleerd. Hoe gaat hij het doen? Hoe gaat hij die drugsoorlog aanpakken? Nou ja, dat weten we niet, want hij heeft daar nog niks over gezegd. Zijn is een hele de, campagne de, niet. Nou ja, hij heeft, hij heeft gezegd ja, de, de oplossing is, uh, zal langdurig zijn... en we, uh, ja, het is een moeilijk probleem en dat soort zaken... waar we uit moeten concluderen dat hij waarschijnlijk dezelfde weg gaat volgen... als zijn voorganger en uh, in ieder geval niet heel duidelijk een, een, een strategie heeft. Nou, wie heeft die strategie wel, zou je kunnen zeggen... maar het ziet er naar uit dat het gewoon nog uh, heel lang op deze manier door zal gaan. Ja, klinkt weinig hoopvol. Nou... Uh, je gaat naar Venezuela. Goeie reis. Uh, graag tot de volgende keer. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond 23 september. Straks na het nieuws van 8 uur onze collega's van het wetenschapsprogramma Labyrinth. Met presentator Pieter van der Wielen. Dat zometeen dus. Wilt u deze uitzending terugluisteren? Dat kan door de app te downloaden VPRO Radio Gemist. Of via de website van radio1.nl. Een fijne avond. Buitenland, De wereld van alle kanten. Het boerengehucht Barlo in de Achterhoek. Een dorp dat zwijgt, al 30 jaar lang. Dat doet niet de zaken, wat ik vind. Luister zometeen naar de documentaire Het Zwijgen van Barlo. Je kunt over de van denken hoe je wilt. Over de van onrust van 30 jaar geleden... die anno 2012 weer stof doet opwaaien. Ik vond het ook wel een stelletje. Stelletje, ja, oranje lopers, maar... Uh... Het Zwijgen van Barlow. Zometeen, 9 uur, in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Paul Carrick. Zijn lekkerste songs. Nu verzameld op een 3-cd-box. Paul Carrick. Collected.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 Vanavond in KRO Brandpunt, strafpleiter Bram Moskovic bijt van zich af na de beschuldigingen van de Amsterdamse deken. En beleggen via de bank. Hoe eerlijk zijn banken tegen hun klanten? We namen de proef op de som met de verborgen camera. Dat en meer in Brandpunt, vanavond om kwart over tien... bij de KRO op Nederland 2. De succesvolle Lexus CT200H met slechts 14% bijtelling... is direct leverbaar en is al verkrijgbaar vanaf 29.690 euro.